Oud-Ajaxid Luis Suarez heeft zich tijdens een wedstrijd in oktober in Engeland zeker zeven keer racistisch uitgelaten. Staat in het onderzoeksrapport van de Engelse voetbalbond FE over de zaak. De voetbalspeler Suarez is vorige week voor acht wedstrijden geschorst omdat hij Manchester United-speler Efra in het veld voor zwarte had uitgemaakt. Daarover heeft hij later onbetrouwbare en tegenstrijdige verklaringen afgelegd, zegt de FE. Suarez moet ook een boete van 48.000 euro betalen en gaat tegen de schorsing in beroep.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 ik vond de impact uit Zou ik dat geen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 Het zou geweldig beginnen van de oud hey! je bij Sierpunt. Altijd gezellig hè Robby. Marco Bosato en Ali B. Nee. En wat zou, zou je doen? doen? Wat zou je doen? Oh, er staat Sjoz ook voor de deur, Ja, wat je zou je doen? Nou, hij komt hier langs. Hey Jos, goedenavond. Goedenavond Jos. kom binnen, kom binnen, schiet daar ja. nou maar op. Kom maar binnen, gewoon gezellig. Kom maar met, met, met, met die kneep. Wat gaan we vanavond allemaal doen, uh, Daan? Nou, we gaan een gro groot feest verbouwen hè, Rob. Een groot feest verbouwen? Ja, groot feest Mensen kunnen maken. inbellen ja. en uh, noem maar op. Voor zoeplaten, ver, 023 57 303 93. Of uh, als je Pascal in de telefoon wil krijgen, 57 319 Dat is jouw privé-nummer, Pascal. Ja. Is dat zo? Ja, ik ga het wel eventjes doen. Ja, hè? Voor vanavond wel. Oké, okay, nou, dan is dat vanavond mijn dus, dus we zijn er, er tot aan middernacht. We hebben heel veel mooie dingen in petto. Waaronder een mega-Jaarmix. Ja, oh, he. heel hele goede Jaarmix. Vanaf 11 uh, uur. 11 uur Josh, toch? Ja, ja. toch? Ja, ja. Ja, ja. Okay. ja, ja, ja. hij baant okay. het. Dus. Vanaf 11 uur zijn we er uh, met een ja-mixer bij. En uh, een, uh, tot, tot die tijd uh, zijn wij er. Dan uh, gaan we gewoon een feestje bouwen. Nou, als je zoekplaat hebt, bel naar de studio. 023 57 30393. Of, of 023 57, als je Pascal in aan de telefoon wil krijgen, 31969. En. Anouk was dat, uh, Daan? Ja, gezellig, hè? Nobody's wife. Ja. Yeah. Ah, Anouk. Ja, ah, wat sneu. Ja, ah, joh, gezellig. Dat is altijd ja. gezellig, toch? Absoluut. Wat gaan we nou allemaal doen, Rob? Hoe nou, we, we, we gaan vanavond uh, platen van de luisteraars draaien. Ja. En ik weet zeker dat we in ieder geval drie bellers krijgen. Ja. Want het hebben we zelf geregeld. Dat er drie mensen zouden bellen. Ja. Dus, maar als er meer zijn, is van harte welkom. Altijd. 02357 30393. 303 303. 303. En nee. uh, ja, we hebben al een, uh, hebben al een uh, verzoekplaatje gekregen. Ja, de eerste is al binnen. Ja, maar gaan we even Mevrouw op Mevrouw Vos uit Centerparks ja. zit lekker te luisteren. Ja, goedenavond. Hele goedenavond. Maar uh, we gaan eerst even Jennifer Lopes draaien. Je. En daarna Jim Crowes. Ja. The W game, to the valet, Knew that it was game, when you looked at me Pulling up your sleeve so I could see the rolly blade you you're later in The corner blue, raising up a toast So I would notice you But your hard to miss, think you ought to know Doesn't matter if you're ballin'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 is afgelopen? Ja. O oh, jee. Nou, we hebben mevrouw Vos Die zit uh, lekker te luisteren op Parks En die wilde Jim Crow's horen. I got a name. Nou, we hebben hem gevonden. Speciaal voor u deze plaat op Oudjaarsavond. Like Like a singing bird in the croaking toad. I got a name. I got a name. And I carry it with me like my daddy did. But I'm living the dream that he kept me Moving me down the highway. Rolling me down the highway. Moving ahead to life. Gets me nowhere. I know they're proud. Moving me down the highway. the highway, rolling me down the highway, moving the hill's so a lot more, pass me by. Moving me down the highway, don't me down the highway, moving the hill's so a lot more, pass me by. Ik gewoon voor de leeuwen joh, dat is echt je, Oh je, oe, jij moet hem nu even overnemen, want uh, ik heb geen zin meer. Ben je er of niet? Ah, ja, ik ben er. Al gelukkig, gelukkig. Ja, we het telefoon! Ja, wie hebben we aan de telefoon? Sjos, ik hoor niks. Oh hier, wacht even. Sjos, al. al zo? Huh? Al zo? Wel, Ja, wel. ja ik, ik, zit, ik zit in Nijs maar Nijs Schemda, wat is dat dan? Ik zit hem te luisteren. Te, te en, uh, is wel? Ik heb begrepen dat ik een plaatje aan ga vragen. Ja. Dus doe maar even een rol. Een uh, astides. As as ja? Uh, ik heb mijn computer aan staan en uh, ik hoor dat jullie uh, verzoekplaatjes doen. Dus uh, duw maar rol. een rol. Hesteentiet voor uh, Arie Rims. Ja, de polonaise Hollandaise? Lijkt niet geweldig, joh. Ja, dan gaan we die gewoon doen, joh. En dat is gewoon voor je vrouw, hè? Is, is je voor je vrouw? Ja, mag als wel oprekenen. Dat is voor mijn vrouw en uh, Ah, die jongen. vrouw is er ook. Ik ben uh, hartstikke gelukkig met z'n tweeën en uh, als ah. die er is, ligt het me leuk als ze een plotje controleert. Ja, gaan we doen dan, hè. Hé, hey, weet je wat, ja. nou, wat nou het leuk is? Ik kan ook meeluisteren, hè, nu. Kom oh, je, je, je hoort het ook. Oh, ja. Hallo, goedenavond. H en begrijpt ook dan? Een goedenavond. Ja, nee, prima. We begrip wat ik net gezegd had tegen de collega van hoe... ...van, uh, ik had een plaatje voor mijn vrouw aanvraagd en uh, van Arie Maar uh, ik heb begrepen dat ze de Rims wel heeft. Ja, natuurlijk! Tuurlijk! Ja, dat is mooi, man! Zullen we gaan draaien dan? 200 tekel live op radio in Zandvoort. Nou dat is mooi toch? We gaan hem op de antenne gooien. Ja, helemaal goed. Hey jongens, hartstikke. We kennen een hier. We hebben een tekst. Dag dag. Hoi. Mooi. De dansvloer op dan bouwen we een feestje. De remmen los nu springen we en zuiden. Oma schiet eens dus uit de sloffen En oma zet je beste beetje voor Straks vliegen je hier de veters uit de schoenen En zingen we weer allemaal in boord. Wij vieren feest, dus weg met de Malaise, Want nu is het tijd voor de Polonaise, Hollandese, van hier tot hoek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 die de gans laat afleiden, de troon uit. Achter in de zaal gaat het in loopers. De kustlijn is zingbaar van de koop. Hij trek al aan de bel en geef een rondje. De glazen dansen op de baan. Wij vieren deze, dus de zwemmen de. We zullen niet verdorsten en willen grijpen Maar niet je van achter bij je schouders Dat wordt weer lachen, dat wordt een dolle oor. Te springen en de hossen, de tent staat op zijn kop, de vloer mee. Maar ritje, jodel, wie kan mij verlossen? Straks komt hier een plafond nog nagene. Oh okay. okay. jee, hier een feest, dus weg met de malaise, want nu.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 Kun je wel zien? Wij vieren feest, de stem met de man.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 Helemaal terug naar de jaren 80 en dat terwijl 2012 al voor de deur staat. Ik zag hem net al staan hoor, hij uh, ziet er goed uit 2012, hij komt er straks ook aan. Een, uh, ja, dat duurt nog even. Zo. Even, even drie, uh, drie uur en een kwartier zo'n beetje, dan, ah, dan gaan we helemaal los. Echt En wat we ook gaan doen is gewoon een hoop leuke muziek draaien. Wil je zelf nou een plaatje aanvragen? Dan kan dat gewoon, uh, kijk maar hoe je ons kan bereiken. Sowieso kan je natuurlijk via de telefoon op de 5730393. Probeer het op de Twitter te zetten. Dan uh, volg Pascal je wel. Dat komt vanzelf dan Hashtag CFM hoor ik en dan komt dat helemaal goed. Body rocks, yeah, yeah, yeah. Ah ja, voor nou hè. <laughs> ik denk dat, uh, dat je het te koud vindt hier om door te spelen. Het is toch wel raar dat je dan een goalplay hebt en dat <laughs> je het gewoon te koud vindt om door te spelen. Cooled. Goed! Erg, hè? Maar wat gaan we doen? Nou, het is oudjaarsavond. We zijn onderweg naar 2012. Ja. En wat is daar nou leuker om te doen dan gewoon met allemaal lekkere muziek, je vrienden om je heen. Lekker de radio aan. Ja, zeker. Lekker een Echt. beetje rare spelletjes doen. Bordspelletjes bedoel ik dat. Ik, uh, <laughs> Ben je ziet maar, je ziet ga te kijken van, wat gaat dit heen? Ow. Nee, we houden het normaal vandaag. Nou, oké, okay. pa Pascal, je ja, ja, zit druk achter je scherm verstopt. Ja, klopt. Je bent alles aan te controleren of er nog wat leuks gebeurt in Zandvoort. Uh, ja, hoop zeg maar. Ik zie eigenlijk momenteel nog, nog niet zo heel erg fel staan. enige Wat okay. ik wel kan zeggen, dat je natuurlijk heel erg fel hoort. Hier uh, kan nou ja, je ondertussen wat... wel een stukje bijpraten Want in de Keesomstraat zijn ondertussen al twee buitenbranden geweest In containers ah, je bij de Helmflat in de buurt En die andere, volgens mij, die, die ja. En ook bij de Hottestraat, Zeestraat Daar is ook al een, een buitenbrand Uitembrand geweest Ach, jij mag maar ja, het, het, Meestal valt het wel mee Dan uh, ah, dus is dat dus gewoon meteen weer Ja, Dat valt allemaal dan. mee, inderdaad ja. Ik ben eh, soms ook wel eens in vuur en vlam als ik buiten ben dus ja. <laughs> Goed <laughs> Goed Thuis te luisteren zit onze programmaleider. Ja. En toen zaten wij van: we moeten een plaatje voor hem draaien. Ja. Toen dachten wij van: nou, dat doen we. Dus doe maar. Doe maar. Maar dan moet je nog kijken welke. Toen dacht ik: nou ja, hé, ik hoop niet dat je. Ik hoop niet dat je. Dat je. Dat je. Dat je. je. Dat je. Dat je. Wat je. Dat kan zien. dan zo'n She's under no track so show my mom do Rob dankjewel. Komt tussen rustig mijn toosje even op tijd. Ze zijn goed gemaakt. Ja, dat dat vind je lekker. hè? <laughs> <gaan we laughs> <u laughs> niet lekker, niet lekker. Ja. Maar goed, Queen. En uh, het laatste stukje uit mijn kies weg. Dan kunnen we weer een uh, normaal prijs tegen. Ah, lekker hoor. <laughs> Queen en die zingt trouwens over uh, Lady Gaga. Nee, Radio Gaga. En Lady Gaga vond dat weer zo leuk dat ze denkt: van hé, hey, daar kan ik mijn naam wel uh, van gebruiken. En toen ontstond Lady Gaga en daar hebben we ook een hoop leuke muziek van. In het jaar 2011. Maar ja, dat is bijna klaar, daar stoppen we straks mee. En dan hebben we gewoon 2012. En, uh... Dat ook ga... vuurwerk al trouwens de lucht in, vind ik. Ja, dat vind ik ook, ja. Sorry. Er gaat al een hoop... We waren net even in de handestraat. Een... Daar ging op... inderdaad oh, even yes. een flinke mat af, ja. inderdaad. En volgens mij zag ik ook dingen inderdaad ondertussen wat officieel niet uit Nederland kwam. Ja, <laughs> daar dat moeten nee, moet we niet, maar, over dat moet niet over praten. Nee, maar ja, dat, dat, gebeurt over, dat gebeurt overal, dat er natuurlijk wel dingen afgaan. Maar het, ah. uh, ik moet ook zeggen, ik heb zelf natuurlijk nu net drie dagen verkap achter me uh, gegaan. Achter, achter de rug en er is heel veel verkocht ook alleen bij ons al in het bedrijf. Jullie hebben een omzet gedraaid? Uh, dan, nou Vergelijkbaar met vorig jaar is ze zeker. Dat is, je zeker. is er ruim drie keer ja. al alleen gek. al in de voorverkoop geweest, man. J Jullie maken die prijzen zo hoog. Dat uh, kan niet anders dan dat je... Nou, nah, opzicht... dat kan nou niet anders. Uh, wij, wij zeggen die prijzen niet. Uh, die, maken niet. Uh, die maken wij niet. Dat doet de leverancier. Oké. Okay. Dus een leverancier. Maar het is gewoon heel erg hard gegaan. En ik, ja, mijn hey, wekker liep sorry. ook keurig. deze vanmorgen om vijf uur af om te zorgen dat uh, mijn laatste levering uh, gelost kon worden. Dat ja, doe je helemaal goed. Hey, we gaan nog even terug in muziek draaien uh, met nieuws van 9 uur. En dan komen we gewoon uh, net zo hard weer terug met een ja. hoop leuke muziek, leuke omgang. Ja. we houden natuurlijk alles in de gaten wat er in en rondom Zandvoort gebeurt. Oké. Okay.